Goedemiddag, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Loop je door Amsterdam, dan kan je voortaan preventief worden gefouilleerd. Het gaat om een proef van de gemeente. Agenten gaan preventief controleren of mensen een wapen bij zich hebben. De bedoeling is dat er zo een eind komt aan de schiet- en steekincidenten in de stad, zegt de politie. We willen allemaal dat deze stad veiliger wordt. En we hebben te maken met veel geweld en, en drugscriminaliteit. Een preventief fouilleren is een goed middel wat hierbij kan helpen. Om te voorkomen dat agenten op basis van uiterlijk mensen gaan fouilleren... is gekozen voor een systeem waarbij elke zoveelste voorbijganger wordt gecheckt. Het is versoepeldag in België. De meeste coronaregels verdwijnen. Zo mogen kroegen en restaurants weer zelf bepalen hoe lang ze open blijven. En iedereen mag weer naar kantoor. Een regel blijft wel. Op veel plekken in België, zoals in winkels en op drukke plekken, moet je nog een mondkapje op. Reis je met de trein tussen Leeuwarden en Harlingen of Almelo en Hardenberg, dan kan het zijn dat je straks in een trein zit die op batterijen rijdt. Prodeo en Arriva gaan daar in het najaar een proef mee doen. Er wordt getest hoeveel energie de batterij opslaat bij het afremmen. Het is de bedoeling dat de trein daarna op die energie kan rijden... en dat er dus geen bovenleiding meer nodig is. Handbiker Jetseplat pakt voor de derde keer goud op de Paralympische Spelen, dit keer op de wegwedstrijd. Hij noemt het zijn zwaarste race ooit, maar reed wel iedereen van de baan. Ja, ik wist gewoon dat het een slopen van een parcours en als ik ga dan uh, moet hun het ook nog maar dicht rijden. Ja, het is gewoon machtig om zo hard te rijden. Uh, het liefst hou ik deze vorm voor erg vast. De omstandigheden op het parcours vandaag waren niet ideaal, het regende en dat was koud. Al die uur in de klimaatkamer voor jou lul, want het was gewoon koud in, in de afdaling. Super tricky. Ik ben blij dat ik mijn favoriete rol waar maak... en dat ik ze allemaal uh, naar de kloten gereden heb. <laughs> Inclusief mezelf. Het weer vanmiddag breekt vooral in het zuiden de zon door. Het wordt 18 graden aan zee tot 21 in gebieden waar het opklaart. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Op de A7, de afsluitdijk, staat file richting Noord-Holland... tussen Breesanddijk en Den Hoever. Twee kilometer met ongeveer een kwartier extra reistijd.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 Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en Omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook gehoend op zaterdag. Zin in, zin in Zandvoort is zin in ZFM. Met nu ZFM luncht, we luister plezier met muziek en informatie. Wie weet wat hier leeft. Dit is ZFM. Ik ben de tweede uur begonnen met Commodores met nightshift. En hoe komen al deze mensen die naar Zandvoort willen, hoe komen ze daar? Dat is een flinke puzzel. Het gebied rondom het terrein is voor een groot deel dicht. Tijdens de trainingen en de race van zondag wordt Zandvoort afgesloten voor auto's en motoren. Er worden speciale bussen ingezet. Ook zijn er speciale parkeerplaatsen op zo'n 15 kilometer van het terrein. Daar kunnen bezoekers de auto parkeren en overstappen op de fiets. Daarna zetten ze hun fiets in een speciale fietsenstalling op een paar kilometer van de trein. Vanaf daar lopen ze het laatste stukje. Bezoekers kunnen ook met de trein. Van 3 tot en met 5 september rijden er 12 treinen per uur van en naar Zandvoort. Dat betekent dat er elke 5 minuten een trein aankomt of vertrekt. Zo kunnen er 10.000 reizigers per uur worden vervoerd. Het circuit is ongeveer een kwartier lopen vanaf het treinstation. En ik ga door met Billy Ocean. Get out of my dreams. Dit was Mel en Kim met Respectable. Kun je vanaf een duin naar de race kijken? Nee. Al vanaf maandag is het duingebied naast de baan dicht voor het publiek. Hoe kun je alles dan wel volgen als je geen kaartje hebt? De trainingen en de races worden uitgezonden op 6 Psycho-sportkanalen en deze zijn vanaf 2 tot en met 7 september gratis. Ook als je geen Psycho-abonnement hebt, kun je toch kijken. Ook houdt nu.nl een live blog. Bij Tijdens de Race. biografie van Max Verstappen. Max Verstappen werd geboren op 30 september 1997 in Hasselt in België. Zijn familie heeft sinds lang een band met de autosport. Zijn vader, Jos Verstappen, is een Nederlandse voormalige Formule 1 coureur. Zijn Belgische moeder, Sophie Kumpen, wordt, was actief en succesvol in karting en autocoureur. Zijn achterneef, Antonie Kumpen, is een Belgische professional autocoureur. Verstappen woont sinds oktober 2015 in Monaco en zegt dat dit niet om een fiscale reden is. Hij rijdt zijn wedstrijden met een Nederlandse licentie omdat hij naar eigen zeggen zich meer Nederlander voelt. Meer tijd met zijn vader dan met zijn moeder doorbracht vanwege zijn kartactiviteiten en altijd omringd was door Nederlanders. Toen hij opgroeide in Mazeik, een Belgische stad aan de Nederlandse grens. Verstappen zei in 2015: Ik woonde eigenlijk alleen maar in België om te slapen. Maar overdag ging ik naar Nederland en had ik daar ook mijn vrienden. Ik ben als Nederlander opgevoed en zo voel ik me ook. Verstappen begon op vierjarige leeftijd met karten. Vanaf zijn zevende mocht hij deelnemen aan kartwedstrijden en in 2014 maakte hij een overgang naar de autosport. En op 15 maart 2015 maakte hij zijn Formule 1-debuut tijdens de grote prijs van Australië voor Toro Rosso. Zodoende werd hij op de leeftijd van 17 jaar en 166 dagen de jongste debutant aller tijden binnen de Formule 1. Hij nam meer dan een half seizoen deel aan de Formule 1... voordat hij op zijn 18e verjaardag een rijbewijs voor de weg behaalde. Een seizoen later behaalde hij op 15 mei 2016 in dienst van Red Bull Racing... zijn eerste podiumplaats in de grote prijzen, toen hij de Grand Prix van Spanje won. Hiermee was hij op een leeftijd van 18 jaar en 228 dagen de jongste leider in een, in een Grand Prix... Jongste coureur op het podium en jongste winnaar van een Grand Prix ooit. Hij was daarnaast ook de eerste Nederlandse winnaar in de Formule 1. De eerste Nederlander die naar eigen pole position reed en voor het winnen van een Grand Prix van Monaco 2021 als eerste Nederlander de leiding in het wereldkampioenschap startpakte. Ook gemeten naar het aantal behaalde klassementpunten is Verstappen de meest succesvolle Nederlandse Formule 1-coureur. Door het succes van Max Verstappen in de Formule 1 nam de publieke belangstelling in Nederland voor de sport enorm toe. Dit zorgde er ook voor dat de Formule 1 weer terug kon keren op het circuit van Zandvoort.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 dat de Grand Prix op het circuit van Zandvoort van zondag gewoon kan doorgaan. De rechter heeft dinsdag de natuurvergunning niet geschorst... ...vanwege een eventueel te hoge stikstofuitstoot. Daar kan milieuorganisatie MOB wel om gevraagd... ...maar de rechter heeft daar dus niet aan meegegaan. De juridische conflict over natuurvergunning loopt al langer. In juli besloot de rechter dat extra advies nodig is van de stichting Advisering Bestuursrechtspraak. Voor, het voor dat advies had de stichting drie maanden. Daarmee zou de rechter pas uitspraak kunnen doen in het bodemprocedure nadat de Formule 1 race voor het al was gereden. MOB wilde het voorkomen en diende een voorlopige voorziening in. Volgens MOB wordt meer stikstof uitgestoten dan volgens de vergunning is toegestaan. Omdat de milieuorganisatie begrip had voor de grote gevolgen... die het aflasten van de Formule 1-reeks zou hebben... bood het tijdens de zitting afgelopen donderdag aan... om Grand Prix wel door te laten gaan, maar dat zonder publiek. Ciccuy's Zandvoort vond dat geen acceptabel alternatief... om het daarmee te veel inkomsten zou mislopen. Daarop concludeerde de rechter dat de verschillende standpunten te veel uit elkaar liggen en dat op het advies van een deskundige gewacht moet worden om tot een eventueel oordeel te kunnen komen. Van vrijdag 3 september. De eerste dag van de actie op het circuit van Zandvoort. De Formule 1 traint twee maal een uur, om half twaalf en om drie uur. En de coureurs maken kennis met het uitdagende Duin-circuit. Ook de overige klassen uit het bijprogramma komen in actie voor hun vrije trainingen. De Formule 3 en de W-Series rijden ook hun kwalificaties. Programma van zaterdag 4 september. Vandaag staat de zeer belangrijke Formule 1 kwalificatie op het programma. Vanaf 3 uur gaan de coureurs uitmaken wie er de Grand Prix van Nederland vanaf pole position mag aanvangen. Om 12 uur wordt er eerst nog een uur getraind. Ook staan de eerste races van het weekend gepland. Het FIA Formule 3 kampioenschap reist zelfs tweemaal. De W Series rijden ook hun enige race van het weekend. En in de Porsche Supercup vinden de kwalificaties plaats. Zondag 5 september, de grote dag. De Grand Prix van Nederland staat op het programma. Toch is er vroeg op de dag ook al voldoende entertainment. De Formule 3 rijdt nog eenmaal een race... en de altijd spectaculaire Porsche Supercup komt ook in actie. Daarna volgt de Formule 1, rijdersparade en de opbouw richting de race. De Grand Prix van Nederland gaat om 3 uur van start... en duurt 72 ronden of 120 minuten. and no Sportief directeur van het circuit, Jan Ammers... hoopt dat de fans zich een beetje inhouden... jegens de regerende wereldkampioen. Dat Hamilton er bij de Verstappen-fans niet goed opstaat... is een understatement. In Hongarije kwam... In Hongarije kwam de felheid jegens de Mercedes-kopman tot een hoogtepunt. Toen de Brit massaal werd uitgejoeld en uitgefloten door de aanwezige supporters. Ook de crash op Silverstone heeft Hamilton geen goed gedaan wat betreft zijn relatie met de Nederlandse fans. Lammers hoopt op een applaus voor Hamilton op Zandvoort. Lammers kan echter niet uitsluiten dat de Verstappen-fans zeg maar saal tegen Hamilton zullen keren op Zandvoort. Je hebt volgens hem ook te maken met groepsdruk en een kopieergedrag. Mocht Hamilton geconfronteerd worden met een beetje boegeroep, dan moet hij daar ook tegen kunnen, zo eerder oordeelt Lammers. Als je ziet wat deze mannen allemaal verdienen, mag je ook wat incasseringsvermogen verwachten. Ja.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 Ik heb al dagen niet geslapen of vergeten Ik ben al onder de eenzaamheid aan mij bezweken Bepaal kom niet op als jij er niet meer bent oh, nee, dat Ik kom op ik de tequila. Pak ik in ik je niet ik ik je op oh, die eerste dag was ik zonder slag. Oh, ik wil je in mijn armen en ik weet niet maar wat je van bent. Si no no ik te vergeten. Ik heb al dagen niet geslapen vergeten. Ik ben al lang onder De, de niet meer Poquito, con que si al miedo ik geef totdat ik het heb verklood. Ik zocht te veel naar aandacht en ik was zo idioot. Dat het dikker zoek ik jou niet meer zou staan. En ben je onbereikbaar en is alles misgegaan? Sinceridad, tu te fuiste sin necesidad. tu volviste sin necesidad.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 En denk ik kom jou te vergeten. Ik heb al vandaag niet geslapen vergeten. Ik ben al onder de eet aan bezweken. De vaak kom niet op als jij er niet meer bent. Little dog, gotta tell you a big dog come. When the big dog gets here, show him off this little, little puppy dog. dog. Wat weer voor deze keer op de woensdag. Ik wens u aankomend weekend een fantastisch weekend. Mooi weer en een fantastisch raceplezier. Vooral voor de fans. En hou het gezond. Graag tot volgende week.